waarmee een aanslag is gepleegd op de voormalige dubbelspion Kripal. Ook zou er bewijs zijn dat Rusland een voorraad van het gas heeft aangelegd... Nadat dat was onderzocht hoe het zenuwgas voor moorddoeleinden gebruikt kon worden. Morgen begint er een onderzoek naar de aanslag. Het gebeurt door een organisatie die strijdt voor een verbod op chemische wapens. De Italiaanse autoriteiten heeft een schip van de Spaanse hulporganisatie Proactiva in beslag genomen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 Zegen ons, wees ons genade, licht over ons, Uw aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons in. Was de prijs die u betaalde, Heer? In een graal, verborgen door een steen, toen u zich af verworpen en alleen, als een rood geplukt en weggegroeid, nam. Dacht aan mij meer dan nooit, meer dan rijkdom, meer dan macht en meer dan schoon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 Orven en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nauw in de straat, en dacht aan mij.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 Volgen de, uw sterke hand die houdt mij vast en als mijn voeten zouden